Het is vandaag 1 oktober van het jaar 2006 en zoals jullie gewend zijn in het weekend een reguliere afwasshow. En uh, de afwasshows zijn even gehalveerd tot de helft, want de midweek afwasshow komt voorlopig te vervallen. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Puttekaloerisch afwasshow. Radio De treitenschijf is afkomstig uit 1979 van de groep Iron Horse met Ritchie Batsman. De treitenschijf, zoals gezegd, is Sweet Sweet Louise uit 1979. En het was ook ooit een ex-Caroline sure -shot vanaf het mooie scheepje, de MV Miamigo. Welkom in de show we doen weer even wat leuke dingetjes vandaag. I know you've been out when you've done all running, run to me.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 Wat een beertje, wat een beertje. 1 oktober en je kan lekker buiten in het zonnetje zitten. Alhoewel, er kwamen wel even een paar stortbuitjes hier in het westen voorbij hoor. Jongen, jonge jonge. Dikke Banos helemaal van slag af, die kan niet tegen onweer. Uh, Tom Plas die doet net alsof er niks aan de hand is, die wil gewoon buiten gaan spelen met de bal. Ja, wat dat betreft twee verschillende karakters. Nou, het was me net een weekje wel zeg. Uh, geen midweek afwasshow. Oma ligt helaas in het ziekenhuis. Daar heb je waarschijnlijk alles over gelezen op uh, de weblog en op diverse andere weblog. Uh, Waarover gesproken wordt om Anne een uh, hart onder de riem te steken. Ze bijna omdraaien, dat zullen we er toch maar niet doen. Nou, wat gaan we allemaal doen in deze show? We hebben een nieuwe reclame erbij over het boek van GTST. Als je dat wil bestellen, moet je zo meteen maar even luisteren als je dat in bezit wil krijgen. Leuke Sinterklaas-tip vind ik zelf trouwens wel. We hebben nieuws van de Drive-In-show. Uh, straks gaan we het even over de top 100 hebben die met de kesten weer aankomt. En we hebben muziek ongeveer van Leo Unger, de Les Humphries Singers, de Outsiders, Teeny Time, Aldous Heading, Sherry Hotbutter, Johnny Wakelin, Leah Velasco, Barbara Lewis, Richard Harris, Elvin Bishop. En we draaiden uh, toen net natuurlijk de treitenschijf van Iron Horse van Richie Beckman, Turner Overdrive was het vroeger hè. Uh, ik vergeet nog even te zeggen, we hebben ook nog een top 40 overzicht van 30 jaar geleden, maar voorlopig gaan we maar even wat andere muziek draaien. Zoals deze bijvoorbeeld, van Elven Bishop, ergens uit uh, eind jaren uh, 70, of begin jaren 70. Weet ik veel, kan me niet schelen ook. Het is een mooi nummer, Fool Around and Fell in Love. where i used to be but since i met you baby Het laatste nog even over. Tom Plas die liep tegen de CD-speler aan. Ja, dat, dat mag hij niet doen natuurlijk, maar goed. Tom Plas is nog niet zo bedreven in uh, het DJ-werk, maar goed. Het is tijd voor. Ja, ja, kom maar, gij, zingen maar. Weet u nog wel wat uh, ditjes en datjes uit het verleden. 1949. Koning Juliane onthult een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Razia van Putten, In 1945, als ik me uit mijn hoofd zeg in het voorjaar. In 1885 verschijnt het eerste nummer van de Nieuwe Gids en in 1947 in het dagblad Het Volk verschijnt voor het eerst het stripverhaal Nero. Ik kan het niet, maar misschien de ouderen onder ons wel. In 2001, de Vlaamse zorgverzekering treedt in werking. Hierdoor kunnen zwaar zorgbehoeften die thuis worden verzorgd en personen die in een rusthuis, een verzorgingshuis of een psychiatrisch verzorgingshuis verblijven een forfaitaire uitkering ontvangen indien voldaan is aan de voorwaarden. Het komt er eigenlijk op neer dat als je hulp was dan kon je een, uh, een uitkering krijgen. Ja, dat was vroeger niet in België. In 1908 dan loopt de eerste t Fort van de band. Dat zijn van die uh, kleine bestelwagens, nou waren het allemaal vorse bestelwagentjes die in uh, heel Amerika rondreden. En in 1924 de Pelikaan vertrekt van Schiphol voor de eerste intercontinentale commerciële vlucht naar Batavia. En in 2003 wordt de Universiteit van Antwerpen opgericht. Niet zo interessant natuurlijk. Wie zijn er allemaal geboren vandaag? Oftewel, wie zijn de jaren vandaag? In 1207 Hendrik III. Hij was koning van Engeland en hij overleed in 1272. In 1881 Willem E. Boering, uh, Boeing. Hij was de grondlegger van de Boeing, hè, dat vliegtuig. Ja. Geboren in 1924 en dus vandaag jarig Jimmy Carter. Hij was de 39ste president van de Verenigde Staten. Uh, Mariska Veres is vandaag jarig. Uh, zij was uiteraard de zanger, zangeres van de popgroep Shocking Blue. Ze wordt 59. En Marjolein Tauw. Uh, zo wordt vandaag 44. Zij is uiteraard een Nederlandse zangeres en actrice. En Volgens mij presenteerde zij ook een hele tijd uh, zo'n muziekprogramma. Met allemaal, uh, daar gingen ze een uh, naar een bepaald jaar terug. Met allemaal muziek en met een pak panels en zo. Vond ik altijd wel leuk om naar te kijken. En weet je wie er vandaag ook jarig is? Richard Harris. Hij is een Ierse filmacteur. Hij is overleden in 2002. Maar hij heeft één keer een heel mooi plaatje gemaakt. MacArthur Park. Hier is Richard Harris.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 Ter ere van de verjaardag van Richard Harris. Nou ja, verjaardag, de goede man is niet meer onder ons. Maar hij kwam voor in, weet je nog wel, hij staat hem wel de boek in. Wikmedia als uh, zijnde acteur, maar een eenmalig optreden als zanger. Voor de grap opgenomen, met After Park. En dat werd een monsterhit in 1969. <middels> De populaire zeezendersoop GTS T gaat naar zee is nu ook als boek verkrijgbaar. Lees nogmaals het verhaal en luister mee naar het laatste uur van deze soap. Het boek en de bijbehorende cd is verkrijgbaar bij de showmaster voor slechts 10 euro inclusieve zendkosten. Mail je gegevens door via het mailformulier op www.poetergeloerie.web-blog.nl Het boek en de cd wordt naar betaling binnen een week aan je toegezonden. Een leuke sinterklaastip. Baby. Chubop, chubop. hello stranger it seems so good to see you back again how long has Seems like a mighty long time My love. Ja, ja, en de showmaster is nog lang niet klaar met alles voorzetten, want we zijn toegekomen aan de top 40. Dus dat moeten we nu even dan blijf maar even in de show doen. Zo, die staat ook klaar, maar ik was ook nog een plaatje aan het zoeken en die moet ik niet hebben. Dus dan moeten we deze er weer uithalen. Even ingewikkeld gedoe hier, maar anders kom ik er niet uit. Ik was een plaatje aan het zoeken en ik had helemaal geen erg in dat het vorige nummer zo kort was. Dat was trouwens... Uh... Heel oud hoor, uit eind jaren 50. Dat was Barbara Lewis en Hello Stranger. Dat is toch ook inderdaad wel prachtig om weer eens een keertje te horen. Zo, dan moeten we deze even klaarzetten. Kijken of dat lukt. Ja, dat denk ik toch wel. Zo, die staat dan in ieder geval klaar. En waar is er tijd voor? Het is hier tijd voor. Top 40, top 40, top 40. Zo, de top 40, maar dan een, een overzichtje van... Dezelfde top 40, maar dan precies van 30 jaar geleden. Zo, die moet ik ook nog even opzoeken. Ja, een beetje, een beetje uh, raar iets, maar goed, uh, we komen er wel uit. We komen er wel uit. Uh, uh, de nieuwkomers, Classics met Wings of an Angel. Nieuw binnen op nummertje 35. Daddy Cool van Bonnie M. Eén week genoteerd dus, hè? nieuw binnengekomen op nummertje 31. You can do it van Sammy David Jr. nieuw binnen op 30 en op 29 nieuw binnengekomen Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. En we weten dus van Tavares en van Bonnie M. en zo dat ze toch wel allemaal op één terechtkomen in de toekomst. Uh, Back to the future noemen ze dat. Albert West, ja, toen deed hij nog mee. Memory of Life nieuw binnen op nummertje 24 en de hoogste nieuwkomer op nummertje 20 Gerard De Vries, de voormalige dishockey van Radio Veronica met Teddy Beer. De top 10 dan in het kort. Van 16 naar 10 gestegen. Blue Brown Lady van Jack Searcia staat 4 weken genoteerd. Vicky Leandros met Tango d'Amour. 6 weken genoteerd en zij zakt van 4 naar nummertje 9. Eva Brenner, Le Maté sur la Rivière. Ja, in mijn Frans is helemaal niks, dat weet ik. Van 12 naar 8 in de derde week in de Nederlandse top 40. 5 of 5 pm van Lia Velasco. En die was ik toen net aan het zoeken. Vandaar dat het een beetje fout ging. Want die gaan we zo meteen voor je draaien. Ze blijft staan, stationair op nummer 7 in de vijfde week. Maar Love van Rosie en Andres in de vierde week van 8 naar 6. Monza van Ferrari, vijf weken genoteerd van 6 naar 5. Inzaïr van Johnny Wakelin. Drie weken genoteerd. Hij stijgt één plaatje door van 5 naar 4. En die gaan we zometeen ook voor je draaien. Ook al is het in het kader van ik kom je halen. Nou is het time van Jimmy James en de Vagabond. Zes weken genoteerd en op drie blijven staan. De stationair op nummer 2 blijven staan. Is Pussycat uit Limburg met Smile. En nog steeds op nummer 1. In de zevende week Dancing Queen van ABBA, Maar wij gaan dus draaien. Uh, even kijken. Lia Velasco en uh, Inza hier van Johnny Bakeling. Dus daar gaan we maar een beetje mee gaan beginnen in deze top 40. Die een beetje anders loopt als wat in de planning zat.